Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Zandvoort. Ja, het is altijd leuk, zo'n uh, pauze zeg maar in uh, Goedemorgen Zandvoort. Zeker als het gaat om het nieuws en de reclame die geen reclameboodschappen bevat. Maar we gaan in de tweede uur toch echt uh, het volgende doen. En dat uh, is een aantal onderdelen met uh, Belinda Gurrensson. Zij is van het Cinema Circus, winnaar van de Game 2009. Een uh, foto stond er in de krant samen met de wethouder van Economische Zaken, de heer Tates, Loco-burgemeester. Nou, dan slaan we gelijk het bruggetje naar de volgende daad. Want Belinda Gurrensson zit ook namens de VVD in... Uh, in Zandvoort in de Raad. En heeft dus weer met diezelfde meneer Taters te maken. Daar gaan we het ook even kort over hebben. Dat doen we gewoon. En als laatste, dat is ook niet geheel onbelangrijk, is de, het verhaal over het jeugddebat. Hoe kunnen we de, de jongeren bij de politiek betrekken? En ik weet dat Belinda daar enorm mee bezig is. Dus Ben, dat is het begin. Dan ga je het blaadje verder omslaan. Wat gaan we dan daarna doen? Dan gaan we naar het gasthuisplein. Ja. Want binnenkort kunnen wij schaatsen op het uh, Gasthuisplein. Dat is uh, de 27 november, wordt de eerste schaats ondergebonden. Ja. En er komt ook een kunst en kitsch. En Bart Schuitermaker gaat ons daarover vertellen. Ja, uh, dat is dan het tweede onderdeel. En het derde onderdeel, dat zijn de pop Want die zijn op zoek naar nieuwe zangers. En wie anders dan Mario van der Linden, die kan daar wel het een en ander over vertellen. Ben dus... jij niet een beetje sopraan? Nou, ik wil het wel, wel iets gaan inzetten, maar ik ja, denk maar, dat ja. ik dat maar beter niet kan doen, doen... want dan jaag ik uh, heel wat luisteraars weg en het lijkt me niet slim om dat te doen. We gaan uh, een stukje muziek draaien. Het is laat, geen slaakwoel in mijn bed... Het is te stil, te koud en kil en het voelt net Of deze nacht maar niet voorbij wil gaan Was jij maar hier De vrienden zeggen, geef het op, het heeft geen zin Je vecht voor liefde tegen beter weten in Ik weet het niet, maar als je het zo bekijkt dan hebben ze misschien gelijk. Maar zolang de zon nog opkomt en de aarde draaien blijft, zo lang hoop ik nog, geloof ik nog in jou. zo. Ze zeggen wel eens, alles vindt, dat is niet zo. Ik zal nooit wennen aan de eenzaamheid. Zo zonder jou. Ben We gaan praten met Belinda Gurlson. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is een uh, behoorlijk weekje geweest. Het was een druk weekje. Ja, ja een kan druk je wel weekje. Zeggen. Laten we eerst maar eens beginnen met, uh, met het verhaal over de Cinema Circus. Want ik had uh, begrepen dat het de winnaar was van de Game 2009. Even voor de mensen die dat niet weten. Wat is die Game? Dat is, uh, de Game dat is een uh, wedstrijd die is uitgeschreven door uh, Holland Filmnieuws. Mm -hmm. Holland Filmnieuws is het uh, vakblad voor de, zeg maar, voor de Nederlandse bioscoop en voor de distributeurs. Mm -hmm. En dan kan je dus een actie zeg maar, die je houdt, kan je daar uh, in uh, inzenden. Mm -hmm. nou, dat hebben wij gedaan met uh, de actie rond oorlogswinter. Er zijn natuurlijk door het land heen meerdere bioscopen die daar uh, aan meedoen. Nou, dat wordt beoordeeld op een aantal zaken. Creativiteit, onder andere organisatie, promotie... Mm -hmm. En daar bleek dus dat wij het, het, beste, het beste in waren, het beste bioscoopteam van 2009. Het was ook een, wel een heel spektakel, Dat was ook heel goed doordacht en heel erg creatief. Um, jullie hebben dat doe natuurlijk perfect. Kan je mij vertellen wat, wat er nog meer beoordeeld werd? Welke andere acties, om een soort vergelijk te kunnen krijgen? Er is een actie bijvoorbeeld geweest van een bioscoop in Luxor-Hogeveen. Die doen daar ja. altijd vrij veel mee. Dat zijn vrij grote bioscopen, waar je het dan over hebt. Die hadden ook een actie, rond, volgens mij ook rond oorlogswinter. Mm -hmm. um, dan heb je Cinemec in Ede bijvoorbeeld. Dat is ook een vrij groot complex. Dus het zijn toch wel redelijk grote bioscopen ja. die daar allemaal aan meedoen. Hoor. Ja, het is zeker, niet zeg maar... Het maar te, als kleine bioscoop toch mooi bovenaan. Ja, kleinste commerciële bioscoop van Nederland. En het is, maar ja, dat, het was zo ontzettend mooi... Wat er gebeurd is op dat moment. En dat is echt van. Dat zeg ik, heb ik van de week gezegd. Dat heb ik natuurlijk. Ik ben een beetje de, de, de animator misschien erachter. Maar ik heb zoveel mensen gehad die daar een hulp bij hebben gegeven. Dat is echt helemaal geweldig. Alle organisaties, als je ziet wat er op poot is gezet, en het enthousiasme waar iedereen dat mee gedaan heeft. Om zand voor die plek te geven, ook in, in, in, die dat verdient, eigenlijk. Dan zeg ik, nou vind ik helemaal geweldig. En als je dan de impact achteraf nog ziet, dat mensen het er nu nog over hebben. van God, het was wel ontzettend leuk. Het VVV die ook de, de, de, de wandeltocht nog steeds in het programma heeft, zeg ik, ja, dat is... Heb je daarmee ook uh, jullie zelf uh, daarmee een enorme dienst bewezen... door jullie zelf daar ook op de kaart te zetten, als zij de uh, bioscoop? Ja, dat is ook echt heel erg leuk. Dat, je, je bent klein, dus dat betekent als het gaat om landelijke premières... dat je, uh, ja, daar, daar sta je niet vooraan. Dan gaan mm. de pathés, om het zomaar te zeggen, mm. die, die krijgen het als eerste. En dan moet je hopen dat je mee mag doen. Maar door die actie van oorlogswinter hebben we wel de première van komt een vrouw bij de dokter gekregen. En dat is natuurlijk, dat is natuurlijk uniek, want ja. dat zeggen ze ook heel eerlijk. Het is dezelfde distributeur die dat uh, doet, maar die zegt ze hebben zich zo ingespannen. En je weet als daar wat gebeurt dat ze ervoor gaan. Uh -huh. Nou, dat is het eigenlijk een gunnen. Er zit, er zit trouwens een klein zandvoorts randje aan komt een vrouw bij de dokter. Want een van de figuranten die daarin voorkomt is Connie Lodewijk. Oh, dat wist ja, niet. dat is jij niet, hè? Tegen... Nee, tegen... nee tegen... maar dat wist ik niet. wel. Dat is mooi voor de nieuwsbrief. Ja, ik een, dat is heel mooi voor de nieuwsbrief. Ja. Maar ik zou het uh, inderdaad er maar even bij uh, zeggen. Ja, dat wist uh, ik niet. Nee, nou, maar kijk, het is, uh, nog specialer. Nog specialer, denk ik. Maar die, zit, uh, die is ook volgens mij ook even in de film te zien. Zelfs. Okay. Hoe is het uh, met, uh, met de actie? Ja. ja, <laughs> ja. <laughs> je een leuke vraag uitgedeeld? Nee, nog niet. Want op dit moment wordt er gereserveerd. Nee, kijk, dat heb ik van de week ook gezegd. Het is natuurlijk best een lastig thema om ja, iets mee te verzinnen. Ja, ja. Het is toch hartstikke triest. Een uh, jonge moeder eigenlijk die, die borstkanker heeft. Die uiteindelijk euthanasie bleef. Uh, ja. ja. De kind moet achterlaten. Ja, dat is nou niet een thema. Ik zeg van, Dan gaan we nou leuk een actie rond verzinnen. Dus dat laat je dan achterwege En dan moeten we het andere punt uit de film pakken. Dat is natuurlijk de vreemdgang uh, van, van, van Stijn. Ja. Kluun om het zo maar te zeggen. Denk, nou ja, dan doen we het daar maar gaan we iets mee verzinnen. Nou, en dus mannen. Ja. Heeft u een vrouw? Ja. Ja. En een vriendin. Neem ze allebei mee. Dan wordt het voor u drie-dubbel genieten, want u mag gratis naar binnen. Zo. Maar dan worden er een hoop huwelijken, of gaan er een hoop huwelijken, denk ik, nee, want, verloren. Uh... Of Als niet? je dat durft, dan je je je geen dat durft dan Nee, dat is Maar, maar uh, ah, het is natuurlijk met ja. een hele grote knip op, maar ja, dat moet toch kunnen. Dat is, dat is wel heel uh, erg origineel bedacht. Maar ken je het boek zelf ook? Heb je gelezen? Ja, ik, ik, het ik gelezen? heb ik lezen. Ja? Och, Wat voor Mannen. indruk heeft het op jou gemaakt? Ik heb gejankt. Ja? Ja, dan, dus, dus waren ook... de tissues niet aan te sleven? Nee, dat is echt dat heeft zo'n een impact op me, maar ik denk dat het ook nog komt omdat je zelf moeder bent. Uh -huh. Dus ik ga projecteren en dan ben ik dat boek aan het lezen en dan kijk ik naar die kinderen en denk ik oh, wat zou je gebeuren? Omdat ja. ja. je zelf in die situatie zit, dat je afscheid gaat nemen van het leven van je kinderen, denk ik oh. Ik heb de uh, trailer gezien van de film en ik vond dat stukje al, uh, al ja, heftig. Ja, is heftig. Is het boek heftiger als de film? Of Weet ik niet, want ik heb zelf de film ook okay. nog niet gezien. Nee, nee. Hij wordt pas eigenlijk, echt op woensdag ja. wordt hij pas uitgeleverd omdat ze ook willen voorkomen dat bioscoop hem toch eerder gaan inzetten. Uh -huh. Dus ik heb het, het boek heeft al zo'n impact, dus ik, ik heb stukjes ook van de, van de ja, film gezien. Ja. En dan denk ik, oh, wat heftig. Nou, dus de, de, de zakdoeken staan wel klaar, dat geef ik ook eerlijk toe. We hebben bij... Bij de ingang. Ja, nee, we hebben, donderdag hebben we een Rode loper première. Dus echt weer met, met een hapje, en drankje naar afloop. En we zullen zorgen voor voldoende tissues. Ja, nou, dat is één kant van het verhaal. Maar dan hebben we nog uh, over een andere film die oh. nog bij jullie draait. Dat is uh, Mannen die vrouwen haten. Van Millennium. Millennium, de ja, trilogie. Ja, Larsson. Stieg Larsson. Ook aan begonnen. En kon je er op een gegeven moment ook niet mee stoppen. Nee, daar moet ik nog aan beginnen. <laughs> Jij ook al. <laughs> ja, en het erg is, je moet op gaan schieten. Zeker ja. ook met het kijken. Want het is er, al die drukte niet van gekomen. Want 21 januari komt daar deel 2 al van hè, in die bioscopen. Ja. Ja. Maar dat, het schijnt heel raadzaam te zijn om toch eerst het boek te lezen en dan de film te bekijken. Dat ik minstens, dat de heb, namen. Ja, maar er in de, de film schijnen er dingen in, in voor te komen. die dan, uh, Of tenminste, de film is de verkorte versie van het boek, heb ik me laten vertellen. Okay. Dus, dus dat is één kant van het verhaal. De rode Loper première, dan uh, komen ja. er allerlei gasten. <coughs> ik geloof ook uh, dat uh, jullie aardig in het zonnetje zijn gezet door de wethouder. Ja, klopt. Meneer Taters. Hij wilde nu tijd gaan vrijmaken. Dan gaan we nu even het mooie bruggetje slaan in de richting van... Want daar ben ik heel erg goed in. Ja, dat in de richting van de kandidatenlijst van de ja. VVD. Want je zit namens de VVD ook nog in de gemeenteraad. Klopt. Uh, donderdag was die uh, vergadering. De kandidaatstelling werd definitief. Klopt. Ja, ineens komt de heer Taters van zeven naar, naar nummer 1. Het lijkt wel een hitlijst, geloof ik, als ik dat zo, uh, zo uh, bekijk. Met stip gestegen naar nummer 1. Ja, hoe is dat? Uh... Nee, het is ja, precies... De leden hebben gesproken. De het... leden hebben gesproken. Nou, ja. precies zo is het. Het bestuur heeft een voordrag gedaan. En die heeft erbij een, uh, een, een team en een lijst in zijn gedachte gehad. Die heeft dat voorgelegd aan de leden. Hmm. En de leden hebben anders besloten. Is dus mijn vraag ook meteen. Is de nummer 1 van de VVD gelijk ook kandidaat wethouder voor de VVD? De VVD heeft al jaren het standpunt dat de fractie uiteindelijk de wethouderskandidaat voor zal voordragen. De fractie, hè? De fractie. Ja, Oké. Okay. Ja? Dus, dus het moet uh, gewoon eerst bij jullie. Uh, Kijk, het punt de fractie... is nu we gaan nu uh, Wilfred Tatis is lijsttrekker geworden. Dat mm -hmm. betekent dat we op die manier de verkiezingen ingaan. En daarna is het aan de collegeonderhandelingen, coalitieonderhandelingen, en dan zullen we met een kandidaat komen. Zo gaat het uh, werken. Zo gaat dat. Ja. ja. Dus niet dat uh, geduvel wat we ooit een aantal jaren geleden hebben gehad met de heer Van Liemt. Die dan op een gegeven moment zegt van, ah, paraplu, ik doe even niet meer mee, want ik word uh, geen wethouderskandidaat. Ja, ik of kan niet hij was praat, weer... maar het, ja. de, procedure de procedure is, is gewoon bepaald. zo, de fractie bepaalt. Ja. ja, Dat is duidelijk. Ja, mooier kan ik het niet maken en makkelijker ja, ook, ook niet. Die heb ik wel voor. Maar even van, van hoe heb je jezelf dan de afgelopen vier jaar dit beleefd met uh, deze fractie? Wat, uh, ja, want er is natuurlijk wel uh, wat gedaan, neem ik aan. Maar heb je dus, ben je er zelf, uh, want je kwam vrij nieuw in die ja. gemeenteraad terecht. Hoeveel, uh, ja, kan je eraan aflezen dat je heel veel dingen hebt geleerd in de afgelopen vier jaar? Ja, absoluut. Ik kijk het nu even gewoon naar, nee, naar het Nee, dat is als je zegt van, je, je stapt daar allemaal heel, toch wel heel onbevangen, heel open mm -hmm. stap je daarin. Ik denk dat iedereen dat doet. Allemaal met het doel ook van, we gaan er hier iets moois van maken. En, de intentie zal voor iedereen de, denk ik toch wel gelijk zijn. Ja. Alleen je leert, gaande het proces, dat dingen toch wel eens anders lopen of anders gaan dan je zelf had verwacht. Ja. Want je, ik ben dan ook voor je van, hup, kom op, en dat doen we. En we ja. gaan en we beslissen, ja, dat, uh, in de praktijk werkt dat gewoon niet nee. zo. En is, dat, dat is, is dat politieke praktijk? Ja. Want bij cinema doe je het wel. Ja, maar daar, is de, daar zijn de lijnen, zijn kort. Mm -hmm. Je zit hier gewoon natuurlijk procedureel aan een aantal zaken vast. En, Ergert je dat wel eens? Ja? ja? Ja, wel. Is dat niet uh, van, je wil gewoon slagvaardig en je zit voor Zandvoort en je wil gewoon graag je een Je wil op een in gegeven moment uh, gewoon wel eens, kom op, ga, neem die beslissing en gewoon doen. Mm. En dat kan dan niet. En dat is, wel, dat, dat is gewoon ook moeilijk uit te leggen hoor. Ik heb gewoon die moeite om dat uit te leggen, ja. <laughs> Maar dat een van de dingen waarmee je je bezighoudt, en dan gaan we dit verlaten. Want dat hebben we even kort aangestipt. Dat is iets anders wat jij ja. heel erg gewoon in het middelpunt van de belangstelling hebt gezet. De jeugddebatten. Ja, Daar ben je ontzettend mee bezig geweest. Ja, ik vind het ook zo ontzettend belangrijk. Er wordt wel eens heel gekschereld of een beetje louddunkelt gezegd. Oh god, heb je haar weer met die jeugd? Mm -hmm. Dan denk ik, ja, maar het is wel, de jeugd heeft de toekomst. Ja. Het zijn de toekomstige kiezers. We willen op een gegeven moment hebben een heleboel af te geven op de jeugd. Maar de jeugd heeft ook een stem. Ja. En die stem mag je ook best, die mogen we, daar mogen we naar luisteren, die mag je ook laten horen. Ja, een van die dingen is, uh, daar heeft ook iemand binnen de VVD zich toch een redelijk hard voor gemaakt. Is de uh, Forgotten Foundation om juist, 2012, 2016. volgens mij was dat uh, jullie fractievoorzitter die daar zich onder andere ook mee bezig heeft uh, gehouden. Want die heeft daar toch wel uh, heel duidelijk een statement uh, ja. in gemaakt. Meerdere van ons. Maar weet je, dat, dan wil je daar ook echt wel iets mee. Mm -hmm. Alleen sommige dingen, en dat heb je waar we het net over hadden, duren dan langer dan je zou willen. Ja. En dat is natuurlijk voor de persoon in kwestie ook hoor, die iets ja. wil uh, best frustreren ja. omdat het allemaal lang op zich laat wachten. Ja, want zou die Forgotten Foundation een bijdrage kunnen leveren in dat jeugddebat, denk je? Nou, het, het jeugddebat is met een andere insteek, moet ja. ik heel eerlijk zeggen. Dat ja, maar, is maar goed, gewoon... maar ze kunnen iets organiseren in die richting? Nee, nee, vind ik niet. Nee, ik vind ook echt dat je dit moet zien als een project vanuit de gemeente... waarin je gewoon zegt van hoe werkt het nou in Nederland? Mm -hmm. Hoe werkt de politieke bestel? En hoe werkt het debat met elkaar? Ja. Nou, daarbij komt, komen ze ook allemaal langs op het, op het raadhuis. Kijken hoe het eruit ziet, hoe de raadzaal eruit ziet. Uh, wethouderskamer, burgemeesterkamer. Gewoon een indruk geven van waar speelt het zich allemaal af. En dan vervolgens het debat in de raadzaal. Ja. Ook echt zoals wij zitten... Bij een normale opstelling, echt met microfoons. Ook het woord uh, via de voorzitter, via dat de voorzitter. is helemaal geweldig. Ja. Uh, zijn het ook die uh, leeftijdsgroepen, 12 tot en met 16? Die, nee, die deze groep is iets jonger. Iets dat jonger. is uh, de, groep, uh, de groep 8 van de, van de lagere school en de brugklas. Dus dat praat je in 11, 12, 11, 12 jaar, 13 ja. jaar. Ja. Ja. Denk je dat de kinderen 11, 12, 13 jaar dit vasthouden? Want het is natuurlijk een leuk project. Ze zijn nu nog enthousiast. Uh, dan gaan we uit groep 8. We hebben, we hebben dat opgestoken, vonden het misschien ook nog leuk. Nu gaan we naar de middelbare school. En op een gegeven moment ben ik 18. Ja, weet je, het belangrijke is gewoon... En de, die, die slag willen we nu gaan maken. Mm -hmm. We hebben nu de, natuurlijk de eerste jeugdraad hebben we gehad. De ja. tweede is nu geïnstalleerd. En nu is het natuurlijk de, de, de zaak om die eerste groep erbij te houden. Ja. En daar eigenlijk mee de groep uh, 12, 18 te uh, maken. Is die eerste groep nog steeds enthousiast? Zie je, je, je die nog wel eens? Jawel, ik zie ze nog wel. Binnenkort moeten we ook weer bij elkaar komen... om even een afsluiting richting de volgende, volgende groep... Mm -hmm. En natuurlijk weet je ook van de eerste die je installeert... dat er een aantal afvallen. Dat is, is ook helemaal niet erg. Ja. Je moet al juist met de kinderen die, daar, die dat leuk vinden... die daar enthousiast voor zijn, daar moet je mee verder gaan. Maar het meest belangrijke is dat je resultaten boekt met die kinderen. Dat het niet ook weer zo'n praatclubje gaat worden. Maar dat het er daadwerkelijk iets uit gaat komen. Maar is het, wat zeggen. Ja, maar is het ook, is het, ook uh, het serieus nemen van deze. Ja. En dat je ze ook het gevoel geeft van ge uh, zeg maar wat je wil, wil zeggen. Nou, kijk, het is iets, het is iets heel kleins. Maar wat daar vorige keer bijvoorbeeld uitkwam, is dat die kinderen zo graag een frisfeest die wilden in Zandvoort. Frisfeest. Dus dat is een feest voor kinderen, zeg maar, 12, 16. Okay. Zonder alcohol en zonder roken. En, mm -hmm. uh, dus gewoon een netfeest. Die zijn er in de omgeving, ook in Haarlem bijvoorbeeld, in de lichtfabriek. En ze hadden gezien van, dat willen we ook graag op Zandvoort. Nou, wat we toen wel gedaan hebben, is dat je dan een, uh, een link legt naar de Stichting 1216 onder ja, andere. Ja. We hebben contacten gelegd met Jade, maar die kinderen hebben we daarbij betrokken. Het is hun idee, het is hun ja. verhaal. En, ja, en wat staat er op een gegeven moment? Als dat feest er staat, dan mag je zeggen, dat is mede door hun. Dat ze niet altijd helemaal in de uitvoering alles hebben gedaan, dat is Maar je moet dat dan oppakken en je moet resultaat geven aan die kinderen. Het dat is belangrijk. Vanaf, Precies. Ja. Is, ja, eigenlijk is dat. Ja, sorry nog heel ah, even. even één, één ding. Ik ja. wil even één, één ding vragen en ook een beetje rechtzetten dan. Uh, Martijn Hendricks, 19 jaar, de jongste uh, deelnemer. Ja. En hij stond niet bij jullie op de website. Op de ja, de, de kabelkrant. De, uh, ja, de kabelkrant. Oh sorry, ik zeg het. De kabelkrant. Hij is de jongste. Wat verwacht je van hem? Het is, het is een jongen, hij is heel enthousiast. Heel gedreven. Hij komt ook op de vergaderingen langs. Je ziet hem ook in de raadzaal al zitten. Ik denk dat dat... Zo'n uh, dus studie gaat hij ook in die, in die richting volgen. Politicologie ja, of dat je, Nee, bestuurskunde. Oh, precies, als ik dat nee. helemaal goed zeg hoor. Ja. Dus hou me ten goede. Maar dat moet je, eigenlijk moet je dat als partij moet je dat koesteren. Iemand ja. die zo jong dat wil. En die, die zich daarvoor in wil zetten. En ik kan me heel goed voorstellen dat je die in een soort opleidingstraject uh, Zet, zet, zet. gaat meenemen. Misschien als schaduwlid, dat, of, of als buitengewoon zou kunnen. Of ja. dat je hem gewoon toch een rol gaat geven binnen het geheel. Ik denk dat je daar uh, trots op moet zijn ja, maar, als uh, vereniging. Maar als ja. ik dan op een gegeven moment toch zie naar nou, die lijst. Dan zie ik, uh, ja, het spijt me wel, maar dan zie ik 64-1. Ja. Nummer 6 is 62. Het is een beetje de oudere partij Zandvoort. Wat ja, maar ik nee, uh, ja, zit hoor. Sorry, ja, maar, maar, maar ik, ja, ja. Ga dan kiezen voor het jongere werk. Maar Jaap, ja, lees nou eens goed. Want je gaat van 1 naar 6, maar volgens ja, mij... Ja, jij, zit er zitten 31 en zit 27. Ja, weet ik, weet ik, weet ik. Maar ik, ik zal hem heel ik, snel worden. Ja, 27, Ik vind 31. jou dan toch wel een beetje de nestor in dat uh, verband. Dat uh, na vier jaar denk ik wel dat je zo dus langzamerhand een beetje door de wol geverfd bent. Uh, dat je het wel weet. Dus we hebben die 64 en die 62-jarigen niet nodig, denk ik. Nee, maar dat... dat is mijn idee erover. Nou, bezig, maar ik, denk nou van... ik zie jou stem tegemoet. Ik ben nu opinierend bezig. Ik zie jou stem tegemoet in deze. Dat vind ik hartstikke leuk. Dankjewel. Maar op nu is het aan de kiezers. Ja, lijkt mij ook. Als die dat ook vinden, dan uh, zien we het op 3 maart aanstaande. Ko, Adriaanse heeft ook van een bak klei met allerlei jonge mensen een goed lopend team gemaakt. Maar dat is in sport ook, hè? Kijk, Maakt niet punt uit. Is, het is nee, een punt, goede coach. Het punt is gewoon op een gegeven moment, je moet ervoor gaan als team. Mm -hmm. En een team, dat moet je met elkaar doen. Een aanvaller kan niet zonder een verdediger. Dat ben ik met je eens. En dat is, dat is nu wat je moet gaan doen. Je moet een team en je moet het met elkaar doen. Er moet ook ruimte zijn voor elkaar successen. Ja. Je moet uh, elkaar wat gunnen wat dat betreft. Nog één ding wat mij opviel aan het uh, verhaal van het jeugddebat. Uh, je hebt die kinderen uh, nog het uh, verhaal, hè, dat, wat, wat je net zegt, het frisfeest, het initiatief. Ja. Past ook typisch bij de VVD. Liberaal, standpunt, laat het initiatief maar over aan de jeugd. Ja, en kom maar. Dus ik zou ook zeggen tegen die alsnog wat hebben hoor. Ja. kom op. Goed, dat zijn de woorden daar. We, sluiten we mee af. Ik dank je voor je komst. Ik dank jullie wel voor het gesprek. En graag tot een andere keer. Ja, Absoluut. Spirit. Dat is Andrea Boccielli. En we gaan uh, gelijk verder met uh, iets heel lichtvoetigs. En dat, uh, dat heeft met vis en chips te maken. En met een ijsbaan. En degene die daarover kan vertellen, dat is Bart Schuitmaker. Goedemorgen. Heer. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, allereerst <coughs> maar even de vis en de chips. En de Beatles, ik eh, krijg met Ben nu al gelijk al een hele discussie uh, over uh, van je bent of voor Feyenoord of voor de Ajax. Of Hetzelfde de Beatles, geldt ook voor de Beatles en de Rolling, Rolling, Stones. Rolling Stones. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. ja? Vooral de, mensen, de een... mensen natuurlijk die, uh, die van de generatie zijn die dat hebben meegemaakt. Zoals ik dan echt een Beatles fan was die jaren. Dat uh, was natuurlijk wel zo. Maar het was of of inderdaad. En natuurlijk bij tussen de 20 30 uh, singeltjes van de Beatles destijds had je ook wel een uh, Rolling Stones liggen. Maar ja. ik ga ervan uit dat, dat het ook andersom zo was. Ja. He, dus, uh, maar ik vind wel dat die mannen natuurlijk met elkaar, laten we maar even generaliseren. Al die bands van die tijd die natuurlijk toch wel een enorme uh, verandering in de, in de popmuziek uh, uh, teweeggebracht hebben. En dus denk ik dat je mag spreken van legendarisch als de Beatles weer tot leven komen in het Wapen van Zandvoort aanstaande ja. zondag. Uh, geheel met vis en chips. Ja, natuurlijk. En bovendien hebben we ook met de gemeente voor elkaar gekregen... dat het verkeer die dag van links komt. Dus het is wel oppassen geblazen op het Het Verkeer van links. Ja, we gaan het op echt op z'n Engels doen. Dus uh, je weet nooit wat je tegenkomt. trolleys, verkeerde taxis. Maar in ieder geval vis en chips. Uh. Ja, nou, dat, dat, uh, Beatles uh, heb je al een beetje inkijk van... Nou, komt van alles en nog wat Er komt van alles en nog wat, uh, en nog wat ja. Het ja. uh, gaat heel gezellig worden. Bovendien is het natuurlijk zo dat, dat, dat we merken dat de Beatles sowieso uh, weer uh, uh, teruggehaald worden overal. Hè. Dus het is niet alleen maar een initiatief van het wapen. Maar uh, men heeft kennelijk behoefte om uh, toch weer eens even. Is het weer een Beatlemania? Uh, uh, ja, een Beatlemania. Ik denk dat we wel kunnen spreken, ja. Uh, even aan Bart maken. Wat is jouw persoonlijk favoriete Beatle-nummer? Ik zie ja. jou kijken zo achter jouw brillenglazen. Zo van, uh, van... nou... Wat mag het dan zijn? Nou, een beetje in de lijn van als jullie me kennen, dan Weekend can work it out. Dat lijkt me wel een, wel een aardige. Toch wel? En, uh, maar <laughs> ik kan ook heerlijk wegzwijbelen bij Michel en Yesterday. Dus uh, bovendien, er staat nu ook een piano in het Wapen van Zandvoort. En dat lied Yesterday, dat speel ik dan zelf ook wel een keer. Wel. Uh, dus uh, ja, dat, dat lijkt me gezellig. Uh, de tijden graag. En jouw persoonlijke favoriet van de Beatles? Nee, nou, jij bent een Rolling Stones fan, dat zei je net. Dus, maar goed, maar als hij dan ja, sowieso toch... Sowieso painted black. Ja, maar dat is een Rolling Stones. We zit het nu over de Beatles. Ja, nou, wij zouden het over de Rolling Stones hebben. Nee, we gaan het over de Beatles hebben. Heb heb Daar heb ik geen favoriet voor. Ik heb wel een dubbel uh, album gekocht met, uh, met het hele genre erop. Mm -hmm. En dat vind ik goed genoeg. Oké, okay, maar je hebt geen inderdaad uitgesproken. Nee. Nou, mijn favorieten zijn dan Let It Be. En While My Guitar Gently Weeps. Jude is ook niet verkeerd. Ja, maar zo, dat is wel heel erg verkeerd. Nou, dat en Eleanor Rickman, dat is goed. Graag willen wij weten hoe het begint. Ja, vanaf drie uur is iedereen van harte welkom. Dus dat is drie, mooi. Uur, drie, uur, ja. drie uur gaan we los. Met drie uur gaan jullie los. 1500 uur. Vijftienhonderd uur, lift-off. Nogmaals, <laughs> pas, op, pas op het verkeer. Ja, dan waarvoor we je hebben gevraagd, dat is het verhaal van uh, het, uh, de ijsbaan. Ja, we gaan geen scheven scha schaats rijden. Dus, uh, kom geen scheven schaats rijden. hoezo kom, niet? Kom op, die, kom, op die, uh, kom op met die ijsbaan. Ja, maar wat, uh, wat kunnen mensen daar verwachten? Ja, heerlijk natuurlijk. Ga je die dan ook? Over aangevraagd, hè? waar we hierover praten, is in een breed maatschappelijke kracht zonder <laughs> winst bejacht, ja. hè? En, en Iets wat, wat gewoon, gewoon in het belang is van de samenleving in Zand, van jong tot oud, is daar van harte welkom. Acht dagen lang, want ik heb voor elkaar gekregen dat ik ook nog een dag langer mag blijven liggen. Mm. Dus we beginnen vrijdag 27 november tot en met uh, 4 december. Ja. En dan wordt hij helaas weer afgebroken. Het is niet anders. Ja. Mensen komen nu al naast toe: van uh, jongens, dat is veel te kort. Maar het heeft alles met geld te maken. Want pas op. Uh, en dat is ook de, de tijd. Uh, want eigenlijk was het nog aardiger geweest om hem rond de kerstdagen te hebben, natuurlijk. Ja. Echt een uh, winterwonderland op het uh, gasthuisplein. Maar dat is financieel gewoon echt niet haalbaar. Want dan is zo'n baantje nog twee keer zo duur rond de kerst. Dus uh, ik denk: uh, al het begin is moeilijk. We gaan uh, van start met een ijsbaan. Ik hoop uh, Yvonne van Gennep uh, hier naartoe te krijgen. Dus dat zou hartstikke leuk zijn. Als Ik die ook de startschot van, uh, lossen. Nou, in ieder geval zal ze een rondje, rondje rijden samen met onze burgervader. Dus dat is ook wel leuk. Ja. En uh, ja. nogmaals, van jong tot oud. We gaan een, een lekkere koek en zoopje neerzetten. De, de hele week zal er gezellige uh, schaatsmuziek uh, ten gehoor gebracht worden. Uh, en wat erg leuk is, natuurlijk in combinatie met die feestmarkt die zondag 29 november door het dorp loopt, dan staat er ook nog een levende schaapskooi op het gasthuisplein. Dus ik zou zeggen, er is leven genoeg. En er is weer een kloppend hart uh, in het centrum van Zand, Zand, Zandvoort. Ik, ja, ik zit met die levende schaapskooi. daar zit ik altijd te denken aan, uh, aan een lamstoofpot. Ik hoor het net al. <lacht> ja, ik bedoel, hè, ik, ben, ik heb het wel eens meegemaakt dat ik uh, op de menukaart uh, zeg ik van, nou, uh, dat lamding uh, vind ik wel lekker. Ja, die heb je vanmorgen nog op de dijk staan grazen. Maar ik ik denk, als jouw kok de gang gaat, dan pakt hij zo'n schaapbeet en die gaat hem. Ja, dan, uh... het zal jou niet verbazen dat er die tijd in het wapen van Zandvoort <laughs> een cheap menu te verkrijgen is. <laughs> ja. Ja, cheap, dat denk ik weer aan zwarte schapen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh... Nou, er zit ongetwijfeld er zit een zwart schaap tussen. <laughs> en dat lijkt me een goede doorslevering van onze samenleving hier in Zandvoort. Goed. Er is altijd wel een zwart schaap. Ja. Even terug naar de ijsbaan. De ijsbaan, ja. Hoe groot wordt die? En... Het is 10 uh, bij 10 hij komt op een plateau. Daar waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, dat evenement op dat plateau plaatsvinden. Dus dat we nu maar eens gehoor aangeven. Want die schaapskooi die komt er op parkeerterrein te staan. Maar het is natuurlijk een zalig plateau omdat het echt horizontaal gebouwd is. Dus dat hebben de heren goed gedaan. Mm -hmm. En dat is uitstekend voor die, voor die schaatsbaan. Die, die kwaliteit van die die schaatsbaan die valt en staat, heb ik nu net al gezegd, met de kwaliteit van het onderhoud. Dus elke dag wordt hij een paar keer met, met een dweilwagen en, en, en een waxcoating aangebracht, zodat het allemaal goed functioneert. En dan kun je gewoon met je eigen schaatsen. Je kunt je eigen schaatsen. En heb je die niet, of zijn die niet scherp genoeg, of wat dan ook, dan verhuren we ze voor 2,50 en een rondje kost 3,50. Dus dan ben je voor 6 euro klaar voor een uur. Dus dat denk dat dat niet, uh, niet de, ko de, de kosten zijn. Ja. Daarnaast, vanwege het verkrijgen van de subsidie van de gemeente Zandvoort hebben we beloofd. Dat uh, alle la lagere scholen, en ik heb ook de Gertenbach uitgenodigd. Uh, en ook Nieuw Unicum, dat die gratis uh, een uurtje mogen schaatsen. Heb je daar wel dus, uh, uh, inboektijden voor die scholen? Nou, daar ben ik mee bezig. Want uh, alle hoofden van de scholen hebben inmiddels ontzettend positief gereageerd. Leggen dat bij hun, uh, hun uh, gymnastiekdocenten neer. En die geven mij een overzicht van wanneer ze komen. Dat zal een rooster worden. Ja. Maar goed, daar komen we wel uit. Uh, iedereen komt aan de beurt. Dus dat wordt heel gezellig. Over die traditioneel uh, traditionele lekkernijen die er dan te krijgen zijn. Ja, nou ja, misschien. Nou, wellicht. Wellicht. Ja. We zullen even een, een, boor, een selectie maken van welk schaap we gaan slachten. Ja. Nee? Maar nee, lekker zoals het hoort. Hè, met warme chocolademelk en gluwijn. En uh, lekkere snert. En, en, en een lekkere stampot van, uh, van uh, zuurkool of zo. Ja. En uh, verkeerde koeken en, uh, en repen. En uh, nou, uh, dat zal voor elk wat wil zijn. Vlugel niet te vergeten voor de jeugd. Die kleine flesjes en zo. Ja. En ik heb me laten... Want ik ben natuurlijk ook inmiddels wat op leeftijd. Hè, fireman, de fireman. Mensen zal ook niet ontbreken, dus de jeugd van Zandvoort, althans de jeugd rond de 18, 19, 20 jaar, die is, die is van harte welkom om ook eventjes te komen kijken en misschien even een vlugeltje te proeven. Vlugeltje. Het is niet een Red Bull wat vleugels geven, maar een vlugel. Nou ja, en die, dat uh, schaats uh, lekker, joh. <laughs> fantastisch, fantastisch. Ja. Uh, die ijsbaan, die, dat zei je? Uh, van, uh, is je ja? Verlicht, ja. Ja, er leuk, komen, ja, ja van 3 tot 11, dus met verlichting. Gezellige lampjes, maar ook ja, wat, wat, wat, wat, wat sportsbouwlichten. Wat, wat, wat, wat hoor ik nou van Tom Hinderings? Of wat, wat zei Zitten er wakker in. Zitten er wakker in? Ja, ja. <laughs> Tom. Ja, dat lijkt me... Nee, ik geloof niet dat jij wakker erin gaat. Nou ja, je gaan. weet nooit natuurlijk, hè. Hoe ligt er aan wie er Is schaadt. Het. Een verrassingsbak. Een verrassingsbak. We hebben nooit aan het tegengekomen die week. Je weet het ook maar nooit. Maar van wanneer kunnen mensen dan tot en met schaatsen qua tijden? Ja, van drie tot elf. En 11 elf doen we natuurlijk ook de muziek uit. Want anders wordt het niet meer leuk voor de omwonenden. Maar van drie tot elf. En nog even over de muziek. Ja. Wat gaat daar gebeuren? Wie gaat dat Medewerking van de CFM onder andere en van Dutch Coast Radio. Jacques Jongmans. Iedereen doet mee. En er zal er wel ook wel een afweer links zijn van wanneer de ene en wanneer de ander, maar uh, het enthousiasme van iedereen, ook van de CFM-mensen, is uh, zo uh, hartstikke leuk en hartverwarmend. Dus uh, ik dat gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Ja, Ben. Ja, ik uh, ik zie het. Ja? net en ja. over kunststof en dat is natuurlijk wel interessant. Dat je toch met geslepen schaatsen op kunststof kan rijden. Dus ik zie dat geslepen schaatsen, denk. ja. Ja, nee, maar dat, uh... Je zegt, ontstaat oh, het staat er valt met onderhoud. Maar als je echt uh, strakke schaatsen hebt, dan maak je toch wel sporen erin. Hè? Nou, de, de collega Ko uh, Co van, uh, van uh, Ries, die heeft vorig jaar het Winter Wonderland gehad. Ja? Die heeft ook zo'n baan gehad. Hij zegt, als je het nogmaals, als je echt het onderhoud goed doet. Ook met eigen schaatsen, ook al zijn die scherp geslepen. Het schijnt echt fantastisch uh, te werken. Ook op het Leidseplein is men jarenlang voor echt ijs gegaan. Ja? En op een gegeven moment, uh, ook budgetair waarschijnlijk, uh, heeft men gekozen om die kunststof uh, in het leven te roepen. Het scheelt gewoon veel geld. Hmm. En het gaat ze prima. Dus, uh, wat ook ja. erg leuk zou zijn. En dat initiatief zou ik toch een beetje willen aanmoedigen. Het is kort dag. Maar wellicht dat we ook met elkaar. Uh, een, een hoop horeca mensen hebben. Ik denk even aan het strand. Die hebben ook tijd. Misschien zouden we natuurlijk een ijshockeywedstrijdje met elkaar kunnen opzetten. Dan is het heel erg leuk om uh, bijvoorbeeld de horeca tegen de middenstand te laten ijshockeyen. een van die avonden. Ja. Dus, uh, elk, dus elk team uit de horeca kan zich bij de Dus, even, dus uh, bij Ja, elk team uh, die zin heeft om uh, een, met, met, met, een, met een puk en, een, en een, paar, uh, een paar sticks even over het ijs te raggen met elkaar. En uh, gezellig gewedstrijd wedstrijd uh, aan te verbinden. Die is uh, bij ons uh, van harte welkom om zich te melden. Bij Jeroen en Bart dus. Hoeveel uh, mensen in een team? Ja, kijk maar, zeven of acht. Uh, Dat lijkt me prima. Dus, dus uh, bij deze de oproep aan de horeca, middenstand, nope. bedrijven enzovoort. <coughs> ja. Schrijf in bij Jeroen en Bart. Ga ik nog een ideetje bij meneer maken opgooien? Ik ken de traditie op Oudjaarsdag. Op het eiland wat door Ben Zonneveld soms nog wel eens een beetje... Uh, ...vervelend stoel wordt. En dat is dat, uh, dat er kerstbomen worden geworpen in het uh, dorpje Balm. Is dat iets uh, om dat ook op het Gasthuisplein op Oudjaarsdag... ...maar eens een beetje in te gaan voeren? Lijkt nou ja, me wel een de, goed plan. ja, na, een navolging eigenlijk. van het boomstammenwerpen... ...wat we al eerder ah, gedaan hebben. Dat lijkt me een uitstekende gedachte. Ik uh, ben toevallig uh, de gelukkige bewoner geweest van twee jaar uh, Ameland... ...dus ik ken die uh, traditie uh, heel erg Jij goed het in het dorp, dorp Balm... ...voor het uh, beroemde, beroemde Café <laughs> Nobel... Ja. Maar het uh, is wel een, een heuze happening. Dus ja. het uh, hele eiland uh, stroomt uh, uit om dat, uh, om dat te gaan doen. Dus uh, wellicht een ja. uh, goed initiatief. Goed uh, initiatief, ja. Nou, goed. Dat, uh, we dat is op Texel niet. <laughs> goed. Dankjewel uh, Bart voor de komst uh, naar Hotel Hoogland. En uiteraard heel veel plezier met uh, het verhaal uh, met de ijsbaan. Vast En Bedankt voor de uitnodiging om hier weer te mogen zijn. Dankjewel. Dankjewel Bart. I see the fire flutter in the air, too lourd, too presque un. Nou, ik weet niet meer precies wat dit uh, was geweest. Het is ooit uh, een keer een koffer geweest. Maar ik ga er nou niet meer aan wagen, ook eerlijk gezegd. We gaan het uh, hebben over zingen. En als er iemand kan zingen, dan is het Mario van der Linnen wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar je doet het in gezelschap. Ja. Want je doet het uh, met, nou, denk ik, ongeveer 30 andere mensen. 33. Zie, ik zit er niet zo gek. He, 30, helemaal maar. goed. Ja. Ja, uh, beatspop, zingers. Ja, ik denk aan, aan een leuke club mensen die gewoon met ziel en zaligheid op vrijdagavond in het jeugdhuis achter de Nederlands Hervormde Kerk, eigenlijk de Protestantse kerk heet die tegenwoordig. Ja, ja, gewoon lekker uh, staan te zingen, dingen in uh, repeteren en dan vervolgens uh, ergens weer ja, gevraagd worden om datgene wat jullie op vrijdagavond doen in de praktijk te brengen. Hoef ik niks meer aan toe te voegen eigenlijk, hè? Ja, nou, dat <laughs> is natuurlijk wel. Wat zeg je? Dus zeker een toevoeging, want het verbaast me dan dat je met 33 uh, mensen in een koor zit. Ja. En dat je dan toch nog mensen tekort komt. Ja, maar sommige uh, partijen zijn dan te weinig. En het komt uh, bijvoorbeeld de sopranen, deel je ook in tweeën, hoge en lage sopranen. Dus wij, wij zingen natuurlijk ook heel veel nummers waar je vijf partijen in hebt. Ja. En dan als er twee of drie sopranen niet zijn, is dat al een te klein ploegje. En bijvoorbeeld yeah. bij de bassen is dat ook zo, so er zijn er maar vier. En dan is het, ja, als er één of twee er niet zijn, dan heb je er maar twee. En dat is vaak met optredens ook zo. Probleem. Ja, dat is het probleem. Dus we willen gewoon wat meer mensen erbij is hebben. Is het een soort backup die je dan uh, wil hebben? Uh, als uh, inderdaad mensen niet kunnen, dat je dan in ieder geval uit die uh, andere laag die er dan onder zit, dat je er daaruit uh, wat uh, dingen uit uh, kan halen? Dus mensen, N er, dus een basstem erbij, een sopraan. Nee, iedereen mag gewoon meedoen. Maar ja. je hebt natuurlijk met optredens, als je 34 mensen hebt, dat niet iedereen kan. Hmm. Het zijn allemaal vrijwilligers. en uh, ja, Iedereen heeft ook zijn eigen ding. Dus dan ben je vaak met een te klein ploegje. En dan kan je net dat optreden niet doen. En dat is erg jammer. Want momenteel hebben we een heel nieuw repertoire. Dus dat is een zonde om dat niet uh, naar buiten te brengen. Een nieuw repertoire. Ja. Wat, uh, want ik weet in ieder geval dat er een aantal dingen wat jullie hebben gedaan. You got a friend. Een uh, ja. nummer van Coldplay hebben jullie verwerkt. Uh, dat, dat, dat is het nieuwe. Dat was ja. nieuw. Maar... Viva la vida. Ja, Viva la vida. Dat klopt. Ja. Maar wat is er nog, is er, is, zijn er dingen weer verlaten en is er weer wat anders bijgekomen? Want jullie uh, zeiden, jullie zeggen van jullie zelf dat jullie een popcore zijn. Ja, klopt. Ja, ja. Dus nu, uh, ja, zoals Close to You is eruit. Ja. Um, ja, wat is er nog meer? Van de Carpenters was dat toch? Ja, klopt. Ja, ja, ik vind het zelf een heel leuk nummer. <laughs> ja. Ja. ja. Maar, maar goed, ja. ja. De vernieuwing is ook leuk. Ja. Um, Afrika. Is erbij um, onze sluitnummer van de korendag. Ja. Is erbij natuurlijk de Phantom of the Opera. Mm -hmm. En we zijn momenteel bezig met I Love. Iets van Rem in ieder geval. Is ook een heel mooi nummer zoals wij het uitvoeren. Is, en ja, is het, je dat en dan denk je er staat daar zo'n man te zingen. En ja, eh, kan dat wel voor een koor. Maar Arno heeft het weer prachtig gedaan. Dus het is uh, ja, ja, heel die, mooi. het vind van, uh, van het gezelschap. Ja. Ja. ja, die is daar enorm mee bezig, dat weet ik. Ja, die is er heel goed in. Ja. Ja. Uh, die, uh, wat ik van Arno die indruk heb... gaat hij zich dan een beetje terugtrekken... een beetje nadenken van... hoe ga ik dat een beetje op onze wijze dat brengen aan het uh, publiek? Want ja, daar ja. is hij uh, toch wel mee bezig. Ja, hij is er heel erg mee bezig. En dat is juist zo fijn... omdat je dan je eigen, uh, eigen koor naar buiten kan brengen... met een nummer wat door een, een, een grootheid is al geschreven. Uh -huh. En hij herschrijft dat dan... En dan brengen wij het weer heel mooi naar buiten. En dat doet hij op zo'n klein kamertje met allemaal... Hij Ik sluit zich op, hij sluit zich eruit van, let op, Ja, dit, ja is dit, dit is het. het. Ja. Ja, zeker. En dan staan jullie allemaal te kijken van, goh, zo hebben wij dat niet gehoord. Nee, nee, omdat denk je, je niet eens... Als de originele melodie in je hoofd zit, want de liedjes ken je natuurlijk allemaal wel, moet je ineens anders gaan zingen. Ja. Is dat, is dat niet heel vreemd? Ja, voor de andere partijen is dat vaak best ja. wel moeilijk. Kijk, de Sopraanpartij is vaak de leadpartij, dus dat is toch wat makkelijker. Maar voor de andere partijen is dat best even ja, studeren. Ja. Dan krijg je helemaal een boekje mee naar huis met uh, noten en dan gaan we dat studeren. Ja, of, of ook. Gebeurt alleen in, ook. Uh, in het jeugdhond? Nee, nee, want we krijgen het ook uh, via de computer. Uh, dan, op thuis. ja, nou, niet op blad, een blad krijgen we gewoon ja. in onze handen. Maar, uh, de, ja, zeg maar op YouTube, dat je dat filmpje even, even kan bekijken, hoe het wordt gezongen. En dan, uh, ja, dan heb je toch een idee. Dan kan je het ook een beetje de tekst, hoe dat uitgesproken e wordt en zo. Ja, ja dus dat, dat geeft hij dan ook door. We hebben een speciale link uh, voor. Oké. Okay. Ja. Um, er komt weer een sprookjeswandeling. Ja, prachtig. Ja, prachtig hè. Daar gaan jullie ook optreden? Ja, gaan we ook optreden, ja. In het paviljoen? In het paviljoen, ja. En dat repertoire daarvan? Dat is, kerst. dat is kerst. Ja, dat is helemaal ja, apart. Kerst. Ja, met jingle uh, bell rock en uh, ja en de gewone de sorry de gewone nummers zoals uh, ja, de a white Christmas en dat is. Ja, is er ook iets met wie, met die met die kerstwandeling uh, dat jullie weer ergens sprookjes. verkleed uh, sprookjes en dat soort dingen? Ja, wij zijn bijna allemaal weer verkleed. Ja, ja als koor. Ik heb jou uh, op korendag heb ik je ook in een uitdossing zien rondlopen <laughs> werkelijk waar. Gaat dat ook gebeuren met, uh, met, uh, met, uh, met die de kerst? Uh... Bijna, Bijna, iets, het, iets, iets, iets minder ander, denk ik. <laughs> iets minder uitbundig. Ja, ja, ja niet met zo'n rare pruik op. Wel me weer met een pruik, maar. Uh... Ja, ik mag het wel verklappen, want ik word de kikkerprinses. Jij ja, word de kikkerprinses? Ja, ja dat was wat Als je als kikker komt, dan ga je zoenen. Oh, oh, oh, oh dat moet niet zeggen. Ja, kan dat ik, kan lukken. Lukken. <hijen> ja, er zijn heel wat kikkers in dit dorp die als uh, kikkers in een kruiwagen zitten. Maar goed, dat is weer een ander nee, verhaal. echt een kikker. Als ja, verkleed als kikker. Echt verkleed als kikker. Ja, ja. ja. En dus, uh, maar er worden ook hele sprookjes uitgebeeld. He. De sneeuwwitje met de zeven dwergen... En er komt ook een uh, levende kerststal. En, uh, ja. Dat gaat zich allemaal weer uh, rond het paviljoen en het kerkplein uh, afspelen, denk ik. Ja. En um, in de kerk ook nog? En in, in de kerk, ja. Zeker weten, er komt weer een uh, voorstelling. Ja. Dus uh, daar zijn we ook mee bezig. En we treden ook op... Uh, ik denk dat het niet een open uh, optreden is. Dat is een pluspunt. Mm -hmm. Ook met een kerstoptreden. En um, op het school... Uh, ik ben slecht in namen. Uh. De, school? de school. Ja. Is het de Orinassa-school? Ja. Ja. ja, heel goed. Ja. Goed. Uh, nou, al als, ik, als ik dat allemaal hoor, en jullie zijn op zoek naar mensen die jullie kunnen gebruiken. Dit is dus wat ze doen. He? Ik bedoel, uh, bezig zijn, uh, dingen doen, uh, zoals met die kerst, uh, met, uh, met, met optredens op school. Dat is dat... Uh, wat, wat jullie allemaal aan het doen zijn. Dus. Ja, we re repeteren dus elke vrijdag ja. uh, in het clubhuis uh, bij de Pro protestantse kerk. We beginnen om 8 uur. maar uh, Kom dan wat eerder, want het is altijd wat leuker om eventjes nog wat uh, voor te stellen, bij te praten, een kopje koffie te drinken. En dan eindigen we om tien uur. Ja. En daar resulteren dan een uh, aantal optredenshuizen, waaronder dus de uh, sprookjeswandeling, de korendag. Uh, dat zijn, zijn toch wel de hoofdmoten, maar we treden ook op in de bejaardentehuizen. En um, we hopen ook in sunparks op te treden. En uh, we hebben ook in het NH-hotel opgetreden, een aantal jaren. Dus ja, en ja het is jullie, wel gevarieerd. Jullie hebben zelfs ook nog uh, van de programmering van de stichting Classic Concert zelfs nog... Gestaan. Ja. Vorig jaar nog. Ja, klopt ook. Dat is ook niet zomaar even, dat is toch ook van gezegd van, er moet wel een bepaalde kwaliteit zijn. En daar hebben jullie aan voldaan. Ja, zeker. Het was ook heel leuk om te doen. Het was ook in de kerk natuurlijk. En daar ja. is een prachtige akoestiek. En ja, Heel leuk om, om daar ook op op te treden. Ja. Dus het is ook wel een, een, een, een ander beeld je, wat je nu geeft. Want als je uh, biespopsingen zegt, ja leuk kordag. dag. Maar er zit veel meer in. Je gaat veel meer optreden in, in, in, in bejaardentehuizen, in sunposten, maar op. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het breder dan dat je uh, denkt als staan. Waarschijnlijk wel, ja. ja dat, uh, we, we, we proberen ook heel veel op te want iedereen kan ons eigenlijk uitnodigen om op te treden. En voorgaande jaren hebben we ook echt veel in het bejaardentehuizen opgetreden. En het was ook heel erg leuk, al die oudjes die er mee zitten te swingen. Ja, en dat moet je in de repertoire ook weer aanpassen. Ja, ja, dat klopt. Dat klopt, dat doen we ook. Want ja. uh, tegen de Pinkster hebben we op de mooie Pinksterdag. En uh, in het hebben we ook mijn opa. En mijn oude opa? Ja, mijn opa, ja, mijn precies. opa, mijn opa. In een rijtuig. Ja, zingen. Kom, kom zingen, zou ik zeggen. Kom zingen. Het is dus uh, voor iedereen toegankelijk. Iedereen die ja. mee wil uh, zingen en niet alleen de sopranen. Je hebt wel heel erg sopranen nodig. Ja. En bassen. Ik ja. heb net gehoord dat je andere partijen ook nodig hebt. Ja. Ook iedereen is uh, van harte welkom. Ja. Nog Bij. één, ja, wat wij zeggen? Bij de uh, trainingen, bij de oefeningen en het inzingen van de ja. ja, Want uh, zingen, wat is er nou zo leuk aan om te zingen? Want dat kun je ook nog even vertellen. Je wordt er, het zo leuk is. Je wordt er blij van. Ja, je wordt er blij van. Ja, je wordt er echt blij van. Ik heb ooit een, uh, een interview uh, gegeven voor het blad Zin. En toen vroeg ze mij dat ook. Van, uh, wat voel je daar nou bij? Ik zei, nou het is vaak wel dat ik me niet helemaal lekker voel op zo'n zo dag. En dan denk ik, moet ik daar weer twee uur tegen aanhikken? En dan ben ik er en dan is het gezellig en is het leuk. En dan ga je samen zingen en dan zet je iets moois neer. En dan, daarna kan ik de hele wereld weer aan. Ja. Dus dat is, dat is een bepaalde energie. Ja. Ja, het is een goede energie. Het is echt voor iedereen heel fijn om te doen. En je voelt je er ook heel goed bij. Ja, zeker. Er zijn ook mensen die geen noten kunnen lezen, maar toch kunnen zingen. En die gaan er ook helemaal in mee. Die ja, luisteren naar anderen. Want hoe gaat Arno daar dan mee om? Want je zegt het al, mensen, er zijn ook een hele hoop mensen die dat dus niet kunnen met uh, uh, noten, noten lezen, lezen. En, ja. en dat soort dingen... maar wel kunnen zingen. Ja. Hoe brengt hij dat dan over? Want dat, dat, ja, dat, dat is toch een bepaalde kunst... om het ook heel mooi over te brengen aan deze mensen. Van, ja. om, om, meer het, uh, om, om juist ook het betere eruit te halen, lijkt mij dan. Ja, nou we hebben per partij ook een, een pipper, heet dat. Ja. En die uh, steunt dus degene, de nieuwe die komt. Die legt het ook uit van... Een pipper, K wat is ja. dat een precies? Een pipper, dus iemand die uh, de, de nieuwe begeleidt geleidt en ook luistert of het goed gaat. Ja. En ook be bedenkt van, oh nee, je bent toch geen uh, hoge sopraan, maar je naar de lage sopraan. Of ja. je moet toch naar de Alten. Ja. En zo zijn er best wel mensen die begonnen zijn bij de sopranen. Ja. En even later bij de Alten eindigen. Of uh, zelfs bij de tenoren. Zoals dat nog. Dus, ja, ja, dat kan. Weet je. Want dan denk je, nou ik ben een sopraan. Maar dan ben je toch wat lager. Dus dan moet je toch iets uh, naar een andere partij. En dat doet zo'n pipper. En die luistert ook. En die, die, die begeleidt je. En die, die, die zegt ook van, nou, sommige mensen die dan geen noten kunnen lezen. En dan zeg je van, ja, maar als die nootjes iets hoger staan, moet je ook iets hoger zingen. En als je, je iets lager... Ben ja, je een pipper? Ik ben geen pipper, maar ik doe wel vaak dat, dat werk op. Omdat ik ja. vaak naast nieuwe mensen zit. Dus dan uh, gaat, ja. dat vanzelf, uh, gaat dat vanzelf erin mee. Dat doe je. Ja. Dat doet een ieder eigenlijk. Niet dat, uh, die, als je iemand, een nieuw naastje hebt, dat, die steun je wel. Ja. Ja, is het ook ja. iets, iemand uh, om een beetje beter te maken in datgene uh, wat je dan doet? Want je, je wil natuurlijk altijd zingen. Uh, en natuurlijk ook heel erg goed zingen. Ja. ja. Is het dan daarvoor bedoeld dat je dan zegt van, moet je luisteren, ik zou het zo doen. Ja, tuurlijk, we steunen elkaar allemaal. We Sommigen kunnen ook een bepaalde partij niet. En dan zeg je van, ja, maar je moet hem zo doen. Kijk, als je hem nou... Lalalala, ja, dan, dan heb je hem wel weer, ja. weet je. Dat is dan toch... Uh, ja, dat is heel leuk van, van zo'n partij dat je samen bent en samen kunt uh, steunen. Ja, is het ook de basis voor, uh, voor iemand, uh, voor mensen die uh, misschien ook... Verder willen in dat, uh, in dat uh, verband bij jullie? Kan het een basis zijn? Laat ik het anders uh, formuleren. Kan, ja. kan. Ja, Er zijn mensen die echt uh, ook uh, ja, uh, meestal al iets zingen en dan verder willen groeien en dan ja. kijken hoe ze het in een koor doen. Ja. Maar vaak springen die er dan uit en die gaan zelf verder. Ja. Mm -hmm. Die blijven niet bij ons koor, die gaan echt wel uh, ook. Uh, naar uh, de, de conservatorium ja, ofzo. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat, dat, dat gebeurt, en, uh, gebeurt dan ook. Maar dat, dat doen jullie niet dramatisch over. Van, ja, jammer dat je weg bent natuurlijk. Natuurlijk, uh, we vinden het altijd jammer als ja. iemand weggaat. Maar het is, gebeurt wel, het is, het is een realiteit om het uh, Ja, tuurlijk. Te, ja. Maar dat is ook terecht. Ja. Het is je toekomst. Het zijn vaak ook jonge mensen. En ik vind uh, terecht dat je dan gewoon. Weggaat en je eigen ding gaat doen. Ja, zoals dat met een mooi woord, we respecteren je keuze in dat, uh, in dat verband. Dat klinkt, dat klinkt wel erg uh, cru. Ja. ja, dat vind ik ook niet zo. Nou, nee, we vinden het gewoon leuk dat iemand verder gaat groeien. En dat is omdat je iemand iets schunt... en niet omdat je dan denkt van, nou ja, pff, nee, je, je gaat bij ons wel, weg. Je kan uh, talent niet vasthouden natuurlijk. Nee. En dat moet je weg laten gaan. Ja. Maar het is wel leuk dat je koor dat je als opstap gebruikt wordt. Toch? Ja, heel leuk. Goed, nog even voor de alle duidelijkheid. 19 september, uh, september december, uh, de sprookjeswandeling bij het muziekpaviljoen. Ja, klopt. En dan uh, zijn er de repetities op elke vrijdagavond in het clubhuis, jeugdhuis naast de protestantse kerk, vanaf 8 ja. uur. Ja. Ietsje eerder komen, wordt dan ge gezegd. Ja, dat is wat nou, gezegd, eerder, ja. Lekker gewoon een half uurtje eerder komen, lekker oh, ja, bijpraten. een kwartier, kwartiertje is genoeg. Dan kan je een kopje koffie drinken, kan je even acclimatiseren. Anders kom je meteen rennen ja. binnen en zitten. En dan kan je ook niet leuk uh, met elkaar praten. Dat uh. werkt niet. Ja. Mocht je nog wat informatie willen hebben over meedoen bij de Beachpop Singers... www.thebeachpopsingers.nl Ja, of bellen naar Sandra... Uh, nou, dat is maar, do, do, Sandra is eventjes uh, met zwangerschap voor. Dan niet naar Sandra. We, <laughs> ja, mag ook. Ik ben niet degene die dat begeleidt... maar het is wel makkelijk om dat nu te geven. Dat is uh, 06-51-01-1843. Nog een keertje. 06-51-01-1843. Goed. Nou, dat, uh, dat levert vandaag uh, nog een aantal extra aanmeldingen denk ik op. Graag. Dank je wel voor je komst. Dank je wel voor het interview. Ja, we zijn ook meteen aan het eind gekomen van deze Goedemorgen Zandvoort. Live vanuit Hotel Holland tussen 10 en 12. Uh, Barman was dit keer don de Greber. De redactie werd gedaan door Yvonne Roosendaal en Nel Kerkman. Uh, aan dit uh, programma werkte verder nog mee Roy Haldeman en Pascal van der Beek. En ben, ja, koper. Ben Zonneveld, dank je wel. Uh, volgende week, wie zitten er dan? Ja, we ik weet het niet. Ik weet het niet, <laughs> we zien het wel. Uh, straks natuurlijk veel plezier met uh, de andere programma's van ZFM. Het uh, programma muziek Boulevard. en Zandvoort op zaterdag tussen 2 en 5. En wij zijn er dus volgende week weer, maar dan in een hele andere samenstelling. En wie dat uh, zijn, dat zien we dan. Ga je nog beetelen morgen? Ik ga niet Oké. Okay. Ik, uh, ik heb het druk met andere dingen. Vrede weekend. Laatste stukje muziek, tot aan 12 uur. Dag.